6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. OM heeft hard bewijs van corruptie tegen politicus Van Rijn, meldt NRC Handelsblad. Demonstranten Libanon bestormen regeringsgebouw en vier doden bij gezinsmoord in Schalkwijk. Het weer, morgen overal droog en periode met zon. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dinsdag eerst grijs, later opnieuw zon, dan 15 tot 18 graden. De dagen daarna flinke daling van temperatuur tot ongeveer 10 graden. NRC Handelsblad meldt dat er hard bewijs van corruptie bestaat... tegen de Roemondse wethouder en VVD-senator Jos van Rij. De website van de krant meldt dat Van Rij zijn ambtseed heeft geschonden... door naar een VVD-burgemeesterskandidaat informatie te lekken... over de sollicitatieprocedure. Van Rij zou partijgenoot Offermans twee vragen hebben doorgespeeld... die in het sollicitatiegesprek gesteld gingen worden. Dat blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek... dat het Openbaar Ministerie tijdens getuigenverhoor heeft laten horen. Het gesprek was bijvangst in een groter corruptieonderzoek naar Van Rij. Hij wordt verdacht van belangenverstrengeling... bij de aanbesteding van enkele bouwprojecten in Romond. Vrijdag werd een inval gedaan in zijn huis en op zijn kantoor op het stadhuis. Volgens de NRC zullen Offermans en Van Rij volgende week hun aftreden bekendmaken. Offermans is op dit moment burgemeester in het Limburgse Meersen. Binnen de partijtop van de VVD was vanmiddag niemand beschikbaar voor commentaar. De partij overlegt morgen hoe het verder moet met Van Rij... Ook het Roemondse college van burgemeester en wethouders... komt morgenochtend bijeen om de zaak te bespreken. De begrafenis van de veiligheidschef die vrijdag in Beirut om het leven kwam... bij een aanslag is uit de hand gelopen. Een groep demonstranten trok naar het regeringsgebouw... om het ontslag te eisen van de premier van Libanon. En daar raakten ze slaags met de politie. Correspondent Sander van Horen, is het daar weer rustig? Moment rustig. Er is een soort padstelling tussen de politie en de demonstranten. Politie die met traagas geschoten heeft en op een gegeven moment ook in de lucht geschoten heeft. Maar die uh, na de hand heeft gezegd, oké, okay, als die demonstranten zich rustig houden... als ze niet proberen uh, kantoren en gebouwen te bestormen... dan mogen ze van ons demonstreren. Dat is op dit moment de situatie in het centrum van Beirod. Nou, gisteren heeft uh, de premier zelfs een ontslag aangeboden... maar de president heeft dit niet geaccepteerd, nog niet. Zou hij er nu anders over denken? Het niet. Kijk, de, dit is geen nieuwe situatie in Libanon. Die scheidpleinen, die lopen er al heel erg lang. En die zijn vandaag alleen maar eventjes wat meer naar boven gekomen. De scheidplein, de belangrijkste is eigenlijk, ben je voor of ben je tegen Syrië? Nou ja, uh, dat loopt dus ook dwars door de Libanese politiek heen. Dus uh, de uh, demonstranten vandaag bijvoorbeeld, die riepen om het aftreden van de regering. Maar ja, de regering die heeft een meerderheid in het parlement. Anders waren ze geen regering geworden. Dus dat is wel iets waar de president ook mee te maken heeft. Hoort op dit moment, ga daar maar vanuit druk politiek overleg gevoerd. Want niemand zit te wachten op een escalatie van de situatie in Libanon. Ja, Pijnpunt is natuurlijk dat de pro-Syrische Hezbollah-partij in die regering zit. Wanneer is de oppositie tevreden? De oppositie is met niets minder tevreden dan het aftreden van de regering. Maar uh, de oppositie die staat lijnrecht tegenover Hezbollah. En dat doen ze natuurlijk al lang. Uh, dat is het uh, nadeel van een democratie. Die oppositie moet op dit moment eventjes accepteren... dat Hezbollah de meerderheid vormt en dus de regering vormt. Uh, ze kunnen roepen om het aftreden daarvan. Mensen willen zelfs net zo lang een zit inhouden uh, uh, voor het uh, parlementgebouw... totdat die regering aftreedt. Maar ja, op het moment dat de regering daar geen zin in heeft, hebben ze nog altijd die parlementaire meerderheid waar ze op terug kunnen vallen. Dat is eigenlijk niet anders dan het in Nederland is. En dus merk je al wel dat een oplossing van uh, deze situatie... die zit hem niet in demonstraties over het roepen om uh, uh, aftreden van de regering. Die zit hem in overleg. En nogmaals, dat wordt op dit moment wel gevoerd. Correspondent Sander van Oren in Beirut. In een uh, boerderij in Schalkwijk bij Houten heeft de brandweer vanmorgen vier doden gevonden. De brandweer was door buren gealarmeerd dat er brand was... Toen de brandweer wilde gaan blussen, werden de lijken ontdekt. Later op de dag bleek dat het om een gezinsmoord gaat. Trudy van Rijswijk in gesprek met politiewoordvoerder Leo Dortland. We hebben vier mensen aangetroffen in de woning. Vier mensen die zijn overleden. Het gaat om een man, een vrouw en twee kinderen. We gaan ervan uit dat het een gezin is. Dat heeft ook alle schijn van. En daar draait ook het scenario op. En wat ik u kan vertellen is dat uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat het hier gaat om een moeder met twee kinderen. En waarschijnlijk dat de vader, de moeder en de twee kinderen om het leven heeft gebracht. En vervolgens brand heeft gesticht en daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen. Was dit gezin bekend dan als een probleemgezin of zo? Speelde hier iets? Nou, dat wordt op dit ogenblik in het onderzoek meegenomen. Ik heb daar geen signalen van gekregen. Onderzoek richt zich nu eerst op de identificatie van de slachtoffers. Dat is heel belangrijk, anders kan ik ook niet bevestigen om, ja, wie de mensen zijn. Ja, verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de toedracht is geweest. Er is natuurlijk iets gebeurd hier binnen. U zegt sporen van geweld. Is kennelijk zo erg dat de brandweer meteen zag dat er iets aan de knikker was. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. De brandweermensen zijn al nou heel erg professioneel. En die kunnen ook wel zien dat iemand ten gevolge van een brand om het leven is gekomen. Of dat er sprake is van andere soorten van verwondingen. Dat laatste geval was kennelijk heel duidelijk aanwezig. En men heeft onmiddellijk de politie gealarmeerd. De politie zegt verder dat de man geen vuurwapen heeft gebruikt. Een proef om het spijbelen bij mbo'ers aan te pakken door hun studiefinanciering in te trekken is mislukt. Dat meldt het ANP op basis van gegevens van de dienst Uitvoering Onderwijs. Minister van Bijsterveld kondigde vorig jaar aan... hardnekkige mbo-spijpelaars harder aan te pakken. Ze vroeg de ROC's, de regionale opleidingscentra... om meer gebruik te maken van de mogelijkheid... studiefinanciering in te trekken. In de praktijk is dat niet gebeurd. ROC's kunnen de studiefinanciering pas stopzetten... als iemand zes weken achter niet op school is geweest. Scholieren blijken dat goed te weten... en vlak voor het eind van die periode weer even op school te komen. Dan moeten de verzuimadministrateurs weer opnieuw beginnen... met tellen tot zes weken. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Rome heeft paus Benedictus voor het eerst een Indiaan heilig verklaard. De vrouw, Kateri Tekakwita, werd samen met zes anderen heilig verklaard in de ceremonie op het Sint-Pietersplein. Tekakwita leefde in de 17e eeuw liet zich door missionarissen bekeren en nam het christelijk geloof aan. Ze werd door haar eigen gemeenschap uitgestoten. De heiligverklaring werd mogelijk dankzij een wonder dat aan Tekakwita wordt toegeschreven op haar voorspraak zou een meisje onverklaarbaar zijn genezen van een vleesetende bacterie. De Amerikaanse politicus George McGovern is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij deed in 1972 namens de Democraten een gooi naar het presidentschap... maar verloor de verkiezingen met groot verschil van Richard Nixon. Later bleek dat naast de medewerkers van de Republikein... hadden ingebroken in het Watergate-gebouw... om daar afluisterapparatuur te plaatsen. In dat gebouw zat het democratische hoofdkwartier. McGovern zei daarover afgelopen zomer in een interview dat hij waarschijnlijk de verkiezing had gewonnen, als dat eerder bekend was geworden. I've always known that if that Watergate scandal had been uncovered before the election, I probably would have won the presidency instead of Nixon. What that said to me, George, you lost, but you didn't lose your soul. George McGovern was jarenlang senator... en bekleedde na zijn vertrek uit de Senaat in 1980... verschillende functies bij de Verenigde Naties. Een meerderheid van de inwoners van IJsland... heeft in een referendum voor een nieuwe grondwet gestemd. Hoewel het referendum niet bindend is... hopen voorstanders dat het parlement de grondwet zal goedkeuren. De nieuwe wet werd opgesteld na de financiële crisis in IJsland in 2008. De wet moet de macht van de politieke elite verminderen en bedrijven minder invloed geven op de politiek. Ook moet de natuurlijke rijkdom van het eiland tot nationaal bezit verklaard worden... zoals visgronden en warmwaterbronnen. Dan kunnen bedrijven die exploiteren, maar niet definitief in handen krijgen. De Nederlandse en Duitse politie houden woensdag een grote snelheidscontrole... langs de grens die 24 uur gaat duren. Het is voor het eerst dat politiekorps uit beide landen... op zo'n grote schaal een snelheidscontrole houden in de grensstreek... Er wordt niet alleen gecontroleerd op de snelwegen die Nederland en Duitsland verbinden, maar ook op de provinciale wegen. In Polen zijn twee mannen opgepakt voor het diefstal van een Duitse lijkwagen, waarin twaalf doden lagen. De grote wagen werd gestolen in de buurt van Berlijn. De lijken zijn nog spoorloos. De politie hoopt de komende tijd meer verdachten aan te houden. De lijkwagen werd maandagnacht gestolen. De vervoerder had de lichamen de dag voor de diefstal in de wagen gelegd om ze de volgende ochtend naar een crematorium te brengen. In de Eredivisie boekte Feyenoord een moeizame 3-2-overwinning bij VVV. De Rotterdammers kwamen in Venlo met 2-0 achter. Maar door doelpunten van Immers voor Hoek en Pelle pakte Feyenoord toch drie punten. Feyenoord-trainer Ronald Koeman maakte zich na afloop kwaad over het slappe begin van zijn ploeg. Daar schaamde ik me voor eigenlijk als trainer van deze groep. Want dat had ik op deze wijze nog niet eerder meegemaakt. En dan schaam ik me ook voor mezelf, want als coach ben je verantwoordelijk...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 Ja, zeer zeker, want uh, die zijn uh, vrolijk aan het zingen. Die staan namelijk met 2-0 voor tegen RKC. En die voorsprong lijkt niet meer in gevaar te komen. Eén moment, dacht ik heel even, daar komt de aansluitingstreffer. Dat dacht iedereen in Waalwijk toen Bukari ineens alleen opdook voor Boer. Hij schoot uh, kruislings in, maar Boer kreeg er nog zijn grote teen tegenaan. En daarmee was de inzet van Bukari onschadelijk gemaakt. Het was eigenlijk het enige moment waarop je dacht... nou, RKC kan misschien toch nog wat doen. Daarvoor zag je het geloof al een beetje weg ebben bij. De Brabanders in dit duel. Overigens na die ene kans van Bukhari voor RKC. Nog twee goede kansen voor Benson gezien voor Peck Swollen. Dus daar had de Zwolle de voorsprong ook nog uit kunnen bereiden. Op dit moment zwolle voornamelijk in balbezit. Speelt de bal rustig rond. Wordt het ook niet heel erg ingewikkeld gemaakt door RKC. Dat wat extra spits heeft neergezet. Maar die niet of nauwelijks tot nu toe nog weet te bereiken. Duits even de bal breed naar Martina. Martina, bal inspelen. Op Naya net ingekomen, net in de ploeg gekomen. En dan Jozefson geprobeerd te bereiken. Dat levert dan RKC in ieder geval nog een hoekschop op. In de slotfase van deze wedstrijd. Misschien nog een kansje op de aansluiting. Aansluitingstreffer voor RKC. Als hij valt op dit moment, dan geef ik uh, nog niet alles voor de drie punten voor uh, Pek Zwolle. Maar uh, die aansluitingstreffer lijkt ver weg. De hoekschop heel slecht genomen door Naja. En dat betekent dat uh, Peck weer gewoon uit kan gaan verdedigen. Dat doen ze tot nu toe in alle rust. 83 minuten staan er op de klok. En Zwolle leidt in Waalwijk met 2-0. Veldrijder Lars van der Haar is bij de eerste wereldbekerwedstrijd... van dit seizoen als tweede geëindigd. De 21-jarige van der Haar is regerend wereldkampioen bij de beloften... en maakte in Tabor zijn debuut bij de profs. De Belg Kevin Pauwels won de wedstrijd. Niels Albert eindigde als derde. Bij de vrouwen ging de overwinning in Tabor... naar de Nederlandse Sanne van Pasen. De hoofdpunten van het nieuws. NRC Handelsblad meldt dat er hard bewijs van corruptie bestaat... tegen de Roemondse wethouder en PVD-senator Jos van Rij... In Beirut is de begrafenis uit de hand gelopen van de veiligheidschef... die vrijdag omkwam bij een aanslag. En in een afgelegen boerderij in Schalkwijk bij Houten... heeft de brandweer vanmorgen vier doden gevonden. Later op de dag bleek dat het om een gezinsmoord gaat. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk de VPRO met studio Itzerda. Bij Fiat zijn we gek op schone auto's.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 Er is geen kleur die zo verruimend werkt als het hemelse blauw. Streng vaak en tevens wijts. Ja, ja, hou oh, jij ja, je mond maar even. We beginnen deze studio-itserda namelijk met een korte quiz. Hij is uh, rechtsblauw. En hij wil van alles van uh, ons weten. Raga, wie is dit? Uh, ik dacht niet dat uh, dat... Uh, uh, dus, uh, en terwijl u daar even over nadenkt, kan ik onderwel vertellen... dat ik carrière technisch eigenlijk was voortbestemd... tot een geuniformeerd blauw leven op straat. Gezien mijn natuurlijk overwicht, mijn mentale weerbaarheid... en bijzonder goede sociale vaardigheden dit alles genetisch aangereikt door mijn Indische grootmoeder aan vaderszijde... die veel blauw bloed had, heb ik mij op advies van diverse zijden... enige jaren terug aangemeld bij de school voor hogere politiekunde te Apeldoorn. De eerste testresultaten waren uiterst veelbelovend. Leidinggevende capaciteiten werd er achter mijn rug gefluisterd. Ik had reeds al mijn evc certificaat op orde word ik plotseling afgekeurd. Hup, zomaar. De school voor hogere politiekunde uitgeflikkerd. En waarom? Joost mag het weten. Omdat ik kleurenblind zou zijn. Nou ja, belachelijk. Ik zeg nog, maar meneer de politiecommissaris... hoezo kleurenblind? Nederland is toch gewoon grijs? En daarom geef ik u voor vanavond de man... Met de grijsblauwe ogen, de vent die alles op niveau op stel te kan zetten. Hier is Mr. Martin uh, Minkenpaar. Uh, uh, grijsblauwe ogen? Nou, voor deze keer dan. Want het is alles blauw en blauw en blauw vandaag bij Studio Itza, in onze kleurenmaand. Afgelopen weken hadden we het over rood en geel. En nu dus over blauw. De meest ongrijpbare van alle kleuren. Ja, u hoort het goed. Ongrijpbaar en onzichtbaar. Waarom dan wel? Luister maar. Naar Studio Itzada, de we wekelijkse portie Verwondering op Radio 1. Vernoemd naar radiopionier ingenieur Itzada... die bijna een eeuw geleden de eerste radioomroep van Nederland startte... vanuit zijn woonhuis in Den Haag. Waar ze rond die tijd de blauwe tram ook reed. Ik bedoel maar, alles hangt samen. En boven ons wordt angst samengehouden door de blauwe lucht. Hoewel, blauw. Frank Kolen, die naast me zit, is dat wel zo duidelijk dat die lucht blauw is? Ja, dat, daar zijn een aantal antwoorden op, op, op mogelijk. Maar je zou kunnen zeggen, bij de Grieken was dat niet zo. Niet zo? Eh, nee, in de hele Odysseus van Homerus bijvoorbeeld kwam de kleur blauw in woord geen enkele keer voor. En eh, in de schilderingen bijvoorbeeld bij de Grieken zit, zit ook geen blauw. Ja. Dat had natuurlijk ook allerlei andere redenen, maar Grieken vonden eigenlijk dat de kleur blauw, die ze dus eigenlijk niet kenden, ja. je zou achteraf kunnen zeggen: de kleur blauw was te zeer verbonden met licht en donker. Moment, moment. Dan gaan we daar ook over hebben. Je moet het dus in zijn context zien. En, en, en dat kan met jou, want je met lector hè, kleur en, in context ja. aan de kunstacademie ja. in Utrecht. Ik ben en ook bent... nog niet precies achter wat dat betekent, hoor. Maar... In context, ja, ja, in wel, Nee, nee, in context. Blauw is alleen ja. maar zichtbaar in context. Blau ja, ja, je bent kunstenaar. Um, uh, kun je, kun je, kun je, ja, het is misschien een hele rare vraag uh, voor een keer, maar kun je, je kunt in een paar zinnen duiden waar de kern van jouw werk wat ja, je ziet. Mijn werk is heel divers, dus ik maak video's, uh, foto's, ja, uh, ja. installaties. Maar wat, uh, waar het mij altijd om gaat, is dat ik in alledaagse situaties iets bijzonders probeer te vinden. Dus allerlei uh, momenten waarvan je eigenlijk denkt: van ja, dat kennen we wel, dat ik juist daar. Uh, instap om te kijken: van ja, valt dat, valt dat cliché nog te reanimeren? Is daar nog iets uh, nieuws te vinden? Nou, ik heb foto's van jou gezien, bijvoorbeeld uh, mm -hmm. een, een spinnetje. die heb je gefotografeerd tegen een blauwe, dat zijn spontaan foto's. He, die, ja, die, die, ja, in, ja ik, ik ga niet, ik, uh, zie, ik ga ja. niet lopen, lopen shoppen. Oké, okay, een spinnetje gefotografeerd tegen een blauwe lucht, vol met uh, verwijde uh, vliegtuigstrepen. Uh, heette die hè. Uh. Mm -hmm. Contrails. ja. Uh, ja in, en waarin dan dat spinnetje lijkt te hangen. Dus het is net een, net een web waarin je zit. En een foto van Atlas. Hè, mm. Met die globe op zijn nek. Bovenop het pleis op het dam. Maar dan zo gefotografeerd dat er een trimdraadje. Dat net onder die bol langs lijkt te lopen. Hè, waardoor die bal mm -hmm. lijkt ja. te balanceren op dat, op dat touw. Dat soort foto's maak je. Ja, ja, het is altijd gebaseerd op een soort van alertheid. Op het moment dat je gaat letten op uh, van die vreemde situaties in je alledaagse omgeving. Zie je overal plotseling uh, rare dingen. En blauw? En blauw zie je ook. Ja, zeker als je erop let. Hè. Ik denk bij kleur helemaal. Het heeft te maken met alertheid. Goed. Ken je kleurenkijker Rob van Manen? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee. hij <tot> <tot> ja. is van het Kleurbureau. Ja, ja. En iedere week introduceert hij. Oh, ik ken het wel. Excuses. Een, een, ja, een kleur. Ik ken, ja, toch? Het. ja, ja, ja. Via gehoord. Van het Kleurbureau is hij dus. En hij introduceert iedere uh, week een kleur: en, uh, het was uh, rood en uh, geel vorige week. En nu voor de laatste aflevering mm. blauw. En. Oh, daar komt hij al. Ja. Ja, het gekke van blauw is dat. Uh, het was de allerduurste kleur, eeuwenlang. Hij, hij moest uit Afghanistan komen. Lapis, lazuli heet die uh, blauwe steen. Die kwam via Italië hier naartoe. Uh, maar was echt zo duur dat alleen de adel daar iets mee kon doen. En dan ging je er echt niet verf van maken om op je hout te smeren. Maar dan gebruikte je hem voor versieringen uh, zoals je, je wapen. Net zoals nu goud. Je gaat niet goud op je luiken doen. Nou, zo was het toen met dat blauw. Blauw bloed heeft dan ook alles te maken letterlijk met de kosten van het blauw eeuwenlang. Op een gegeven moment gaan er in Frankrijk mensen bedenken... ja, maar dat moet goedkoper kunnen. Aan het begin van de 19e eeuw schrijven ze een wedstrijd uit... voor goedkoop blauw. Nou, die prijs die wordt al heel snel gewonnen... want de tijd is er rijp voor blijkbaar... om dat blauw synthetisch te kunnen maken. Dan wordt blauw ineens goedkoop. Dus eeuwenlang is het onbetaalbaar, het wordt ineens heel goedkoop. En dan is het gekke in Nederland gebeurt daar niets mee qua blauw als kleur. En dat is altijd zo gebleven met één kleine uitzondering. Maar dan is het meteen ook weer de vraag, is dat dan wel Nederland? Want in Zeeuws-Vlaanderen heb je blauw, een helder, lichtend blauw waar je vrolijk van wordt. Wat inderdaad associaties heeft met hemelsblauw. Um, maar ik wijd dat dus, of, of uh, ik schrijf dat toe, aan de... De Belgische invloed, want het is dus duidelijk niet Nederlands. Zeg maar, je zegt nu uh, blauw komt nauwelijks voor, maar je hebt toch blauwe voordeuren? Je hebt I Ikea, die enorme Ikea-vestigingen. Nee, er is dus juist dat Ikea-blauw. Dat is een heel gewone uh, middel- tot donkerblauw. Die, uh, die kom je best veel tegen als je om je heen kijkt. Dus wel die deuren. In, in donkerblauw, middelblauw, maar meer ook echt niet. En echt uit standaardpotjes. Dat is niet een variatie, dat leeft niet. En het valt meer in de, in de sector van onzichtbare kleur... dan van de zichtbare kleur. Het is geen kleur dat je zegt, hé, hey, daar zit kleur. Maar hoe het nou komt... dat die Belgen en die Ieren en die Grieken... Uh, zo veel vrolijks doen uh, met blauw en wij niet... Daar heb ik het antwoord niet op. Al dus Rob van Manen van het kleurbureau. Um, en we hebben sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Namelijk, namelijk RKC Waalwijk, clubkleuren geel-blauw, tegen PEC Zwolle. Clubkleuren club euh, blauw-wit, geloof ik, hè Frank Wielaerts. Ja, uh, oorspronkelijk wel. Vandaag spelen ze in groen-wit. Dat oh, valt ja. een klein beetje uit de toon, maar uh, He, in het uitvak... ja, Het uitvak heeft wel gewoon keurig blauwe-wit, zoals He, dus ja. het uh, hoort in deze uitzending in ieder geval. Maar belangrijk, RKC heeft de aansluitingstreffer gemaakt. En jaagt wie op de 2-2. Gaat hij vallen? Nee, Boer op een inzet van heel dichtbij. Diep in de blessuretijd. Chevalier zorgt voor de uh, 2-1. Nog steeds in het voordeel van Zwolle dat de drie punten keihard nodig heeft... met het zware programma dat ze komende weken heeft... Uh, te verwachten. Onder andere, uh, wat zijn dat allemaal, wedstrijden tegen PSV, Heerenveen, Ajax komen eraan. ...voor de laagvlieger die moet hopen dat ze dit jaar behouden blijven voor de Eredivisie En RKC zou zomaar een thuisnederlaag kunnen leiden. Sterker nog, dat gaat nu gebeuren, want het slotoffensief van RKC is te laat gekomen. Chevalier maakt weliswaar zijn vijfde treffer van het seizoen. Maar Zwolle pakt zijn tweede driepunter ook van deze jaargang in het voetbal. En dat betekent dat de Zwollenaren een plekje stijgen op de ranglijst van 16 naar 15... En dat betekent dat ze voorlopig even uit de problemen zijn. Althans, anderen in de problemen brengen. Zwolle wind, bij RKC met 2-1. Ja, bedankt Frank Wielaert. Uh, en dit is uh, studio. Iets er daar Frank Kolen te gast, uh, kunstenaar en lector kleur in context in Utrecht... zeggen wat, wat, wat, wat Rob van Manen net zei, hè, over dat, uh, dat blauw, dat dat in Nederland helemaal niet... Uh, ja. ja. Mee eens? Ja, ja en ja, nee. Uh, In de openbare ruimte <coughs> hebben we het nu over, hè? In de openbare ruimte ja. komt het heel weinig voor. Maar ja. het is, het is en blijft de kleur van bijvoorbeeld uh, parkeren of van de blauwe vlakken boven, het, uh, boven de snelweg. Alleen het zijn wel vaak kleuren ja. die je uh, niet echt opvallen. Nee, het zijn uh, eigenlijk een beetje non Want ze zijn van die donker tot ja, met Met ja. het hermetische blauw. Ja, maar het is wel de bedoeling dat ze daardoor een soort van een standaard en een strengheid uitstralen. En dat doen ze ook wel. Het zijn wel een soort van uh, kleuren die autoriteit uitstralen zonder dat ze opvallen. Dat is een, uh, een hele, ja, heel vreemd. In logo's is het natuurlijk anders. Hè. Het Albert Heijn logo valt bijvoorbeeld uh, redelijk uh, op. Ja, vooral ja, een iets saai blauw. Ja het, is, ja, het is wel iets lichter dan de kleur van, de, van, die, van die parkeerborden. Uh, ja. Maar je zou kunnen zeggen, behalve in kleding, uh, kom je het uh, niet heel erg vaak tegen. Nee. Kleding maar... zie je heel erg veel. Ja, ja, inderdaad. De, de, de, de spijkerbroeken. Ja, Indigo. Ja. Indigo blauw, inderdaad. Ja. Ja. Maar, maar, maar uh, hoe komt dat nou? Dat, dat, dat dus in Nederland blijkbaar. Want want Hof van Maan heeft er geen, geen antwoord op hoe dat komt. Dat we dat blauw niet... Dat nee. niet meer experimenteren. Nee, nee het heeft in ieder geval een soort helblauw. Hel uh, nee. Het heeft nooit echt een vaste voet aan de grond gekregen. Hoe kan dat nou? Um, ik denk dat dat... Uh, ja, het is misschien te makkelijk om te zeggen, maar er iets in de volksuit zit. Je ziet veel meer mensen toch in grijs en in het misschien heel donkerblauw rondlopen... En, hm. uh, ja, Nederlanders uh, met allerlei uitzonderingen zijn natuurlijk niet de meest uh, um, uitbundige mensen. Als je bijvoorbeeld in, in Rio loopt, of in India, of in, uh, in China... Nou, China is misschien niet het, niet het allerbeste voorbeeld, Japan... Ja. dan wordt het veel meer gebruikt in de straat. Dan is het wel een, een kleur die ook staat voor, uh, ja, voor, voor een soort helderheid en perspectief en reinheid. En dat is een kleur die je veel vaker uh, tegenkomt. Maar, maar bijvoorbeeld in Iran is het een kleur van rouw. Hè? Dus uh, het is zo ontzettend cultuurgebonden... Uh, dat je er eigenlijk geen generaliserende antwoorden op kan geven. En waar staat het in Nederland voor? Dus voor strengheid? Nou, het heeft een hele scala aan betekenis. Dat is het moeilijke van kleur altijd. Maar je zou kunnen zeggen dat het gaat over reinheid en puurheid. Wat, wat uh, waarschijnlijk uh, voortkomt uit de mantel van Maria. Dus dat is ah, dus onze eigen, eigen achtergrond. Ja, ja, daar heeft dat uh, ja. heel duidelijk mee te maken. Maar natuurlijk, de lucht is blauw en de zee is blauw. Dus je kan ook zeggen dat het heeft met perspectief te maken heeft. Ja, maar, uh, kijk, je ja, u, u, u zijn er weer ergens. Dus de lucht is blauw. Maar, ja. maar de Grieken die daar, dachten daar nou, dus. Daar wil nee, ik niet nee. vorm op ingaan. Hoe, hoe ziet dat nou? Hoe konden ze. Kon nou, dat, het, is, het is heel erg. Uh, dat die de, geen blauw zagen? de de blauw was was de hemel. Het blauw ja. was de hemel en, ja. en de hemel was het alles. Ja. En um, uh, vaak bij dat soort grote begrippen uh, let je niet meer op de rest. Je, je denkt alleen nog maar aan het alles. En dat is het grootste wat er is. Ja. En uh, kleur doet er dan niet toe. Kleur is dan helemaal niet belangrijk. Bijvoorbeeld bij... Uh, ja, maar wacht even. De, de Grieken hadden toch wel uh, naam voor rood? Ja, maar het was voor, een rommeltje. Ze gebruikten oh. ook, uh, eigenlijk namen voor kleuren. Eigenlijk, uh, ja, het, was, en, het was nog voordat alles werd gesystematiseerd, zou je ja, maar zeggen. dat was Aristoteles, ook een Griek. Uh, in de vierde eeuw voor Christus. Die is eigenlijk pas begonnen met het echt ordenen van kleur. En, en de Grieken dachten, en dat is tot... In de 17e eeuw gebleven, dat kleuren zich afspeelden op een lijn tussen licht en donker. Dat is misschien iets waar we straks nog. Nou ja, het was een, een, um, een manier om kleur te structureren. En ja. dat is, dat is uh, nou, 2500 jaar is een beetje uh, blijven hangen. En uh, dat is tot die tijd, tot, uh, laten we zeggen, Newton, is dat een van de belangrijkste manieren geweest om kleur te ordenen. Um, maar al, allerlei andere culturen, laten we zeggen de Papua's, die ja. hebben ook geen, geen benamingen voor kleur. Maar het, kijk, het komt natuurlijk ook. Ja, kijk, het komt natuurlijk door. De, de, lucht, de lucht is blauw. hè? Ja. Ja, de lucht is blauw. Maar het ja. schijnt dat als je kinderen, hè, uh -huh. als, je die niet, uh, als je die wijst op blauwe dingen... maar niet wijst op de lucht, dat die ook blauw is... dat die dan niet zeggen dat die kleuren lucht is blauw als je dat nee, wijst. Ja, je zou... Dat heb ik al verschillende kanten gehoord. Hoe ja, de, de is... kan dat dan? Het te a-specifiek. En daarbij heeft de kleur natuurlijk ook allerlei andere kleuren. Ja, soms kijk... is het zwart, ja. soms is het wit, soms ja. is het blauw. Oké, okay, dus, maar, dus maar die is een... lucht is natuurlijk ook dat hele diepe blauw... dat je niet kan vastpakken. Je nee, kunt het niet nee, vastpakken. Nee. nee, het heeft ermee te maken dat het te groot is om het te snappen ook. En ik denk als kind, er is ook een onderzoek geweest... Hè? als een kind die uh, uh, opgroeide zonder dat de kleur blauw tegen werd ja, genoemd... Ja, er was, was inderdaad geen enkele... Ja, die wist niet wat het was. Soms wit en soms uh, zwart. En, uh, maar ja, als je het niet aangeleerd krijgt, dan weet je het ook niet. Uh. En dat is natuurlijk met heel veel uh, dingen. Ik bedoel, als je, het, uh, als je er geen alertheid op hebt... Of, uh, je wordt er niet mee uh, geconfronteerd, dan weet je het ook niet. Ja, ik, dan, het, uh, ik vind het toch moeilijk om te, om, te, om te vatten, hoor. Nog steeds. <coughs> Want je, je ziet toch blauw, je ziet toch blauw, punt. Ja, nee, zo werd ja. het niet. Nee, nee, nee. Want dat zie je in allerlei andere culturen ook. Daar hebben ze... Kijk, blauw komt, hè, als je het bekijkt. Ja? Uh, elke, elke bevolkingsgroep, elke, elke cultuur heeft een, een woord voor zwart en wit. Ja. Licht en donker. Ja. Blauw komt pas op de vijfde, zesde plaats. Ook de papoea's De Papua's die hebben helemaal geen naam voor blauw. Ja, die hebben ja, niet, eens, niet eens namen voor kleuren. Ze hebben wel een, een, een, een naam voor bijvoorbeeld uh, een heel erg helder voorwerp... In, in contrast met een donkere omgeving. Dat is Ko. Ja. En dat is bijvoorbeeld uh, de maan. Ja. Of dat is een, een papegaai in het bos. Of dat ja. is een glimmende schelp. Ja. Maar uh, ze benoemen dat niet uh, uh, als kleur. Behalve rood. Maar rood is bij hun zo machtig en groot... dat je eigenlijk niet kan zeggen dat het een benaming is voor de kleur. Het is een benaming voor de van het van de ervaring. Daar komt nog bij, hè? alsof we blauw hebben dan. Ja. Dat, dat blauw komt namelijk voor in de natuur. Nee, dus nee bijna niet. Nee. Soms een vlinder en wat planten. Ja, inderdaad. Ik ga straks over hebben wat vogeltjes, Maar ja, ja. Het, het, is, het is moeilijk. Uh... Nee, nee het, gebeurt, het, het zit inderdaad heel weinig in de natuur. Mm. Je zou uh, natuurlijk Lapis Lazuli, waar de heer Van Maan het over had. Ja. Je hebt indigo ja, ja, en je ja. hebt kobalt. Ja. En uh, er zijn wat, wat dieren, maar het is inderdaad een kleur... die er eigenlijk niet zo toe doet, wat dat betreft. Ja, het is ook de laatste kleur die je naam krijgt in elke elk, elk cultuur, heb ik begrepen. Nou, één van de laatste namen. Je hebt bruin naam. en oranje, krijg je eigenlijk nog veel later oh, om, ja, ja. Oranje is jouw begrijp ja, ik. He? Het is het is blauw, dus ja, dat is wel echt mijn livrekscheur. En het is ook complementair met blauw, hè? Dus dat is wel Maar het is wel grappig, het is complementair met blauw, maar het is niet mijn meest complementaire kleur. als ik zeg, ik hou van oranje, dus ik hou niet van blauw. Dat is dan weer niet zo. Ja, ja, dus ja. dat werkt dan niet zo. Wel... Ja. Ja, maar, maar, als, maar als blauw dan. Ja. Als blauw dan niet als als als blauw dan niet echt. Het bestaat pas dus sinds een paar duizend jaar voor de mensen. Daar komt op neer. Ja, he? nou Goed. waarschijnlijk daarvoor. Nee, want, want de Egyptenaren hadden het ook. En, oh, uh, jammer dus dat meer Dat die Grieken die maakt er een beetje een potje he, van. He. Ja. Zeg je ja. nog een keer. Je, je bent je bent lector, ja. maar je bent je bent, um, uh, je bent eerste weer die die op de kunstacademie, zo'n beetje in Nederland die weer kleurenkennis bijbrengt, ja? Ja, je ja maar wel wees. ook weer op een andere manier. Vroeger zat kleur wel echt vast in het onderwijs. Ja. En de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar ik les geef, daar heeft eigenlijk vanaf het begin af aan niet op het programma gestaan. Hm. Het is wel zo dat kleur veel meer aandacht krijgt. Sinds, nou ja, sinds eigenlijk ook een hele periode in de jaren zeventig was kleur eigenlijk niet zo cool. Ja. Maar kleur krijgt steeds meer aandacht. Voornamelijk ook omdat er allerlei opkomende economieën zijn waar kleur een grote rol speelt: China, Brazilië, oh, India. En dan kom ik kom even terug. En je ziet het dus ja, ook binnen ja. de beelde kunst... waar ja. eigenlijk kleur altijd gezien werd... als iets voor kinderen, vrouwen en wilden... Ja. Uh, begint dat nou weer een soort grotere rol te krijgen. En, uh... Zich, um... Goed, daar gaan we daar straks ook nog meer over. Maar blauw ja. hè, Blauw wordt vaak gebruikt in negatieve zin. Ja. bedacht ik me toen een keer. Ja. Kijk, blauw bekken van de, van de kou. Ja. Blauw, blauwtje lopen. En blauw oh, ja. geslagen worden. Alsof ja. dat blauw niet bij blauwe bloempjes in zit. Ja? blauwe bloempjes. Dus blauwe bloempjes. Zo'n praatjes. praatjes, praatjes. Zoals bloze praatjes. Ja, dat is dat is dat, op nee. blauw zitten. Dat, nee. nou ja, dat is en, blauwe. Op blauw zitten, dat betekent dat je, dat je op zwart zaad ziet. Nee, nee, nee? blauw zitten. Het is ook iets als onzin kletsen. Blauwe maandag ergens zitten, heel kort. Feeling blue in het Engels. Melancholiek, hè? dat is wel grappig. Want oh, blauw is ja. bij ons dus uh, zat. En, oh, ja. en, en in het Engels is het uh, melancholiek. Er bestaat ook nog zoiets als uh, ins blauwe hinein. Dat is uh, een Duits oude hoeren. Ja. Dus, uh, blue and blue is trouwens friendly fire. Dus, dus als je je eigen Kijk, manschappen beschiet... Het gaat het blauw vaak over negatieve dingen. Ook vaak ja. over eenzaamheid, uh, kou, oeverloosheid. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het blauwtje lopen, waar ik heel ze naartoe noem, denk ik. Uh, herkent u zich misschien in het volgende...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 Blauwtjes praten er niet over zich. Vreselijke verhalen. Begin ik niet over. Die vogel, die moet hier niet zitten. Die moet hier weg. Dank, want het is namelijk donker. Wil je het helemaal donker maken even? Ja. Dank je. Um, oh, je ziet nog wel de rode lampjes van de microfoons. Zeg, Frank, bestaan kleuren nu? Is het ziet helemaal in donker. Bestaan ze? Ja, daar is over te twisten. De kleuren die, die dus als je licht op schijnt, die er zijn... Ja. zijn ze er nog als uh, het licht uit is? <laughs> ja, dat is een filosofisch... Nee, die, ja, ze zijn er wel. Hoe is dat filosofisch? Uh, nou ja, het, is, um, het, het gaat over waarneming. En over waarneming valt het twisten. Op het moment dat er geen ogen waren, was er ook geen kleur. Kleuren zijn een soort... Uh, uh, ja, het komt uit... Uh, elektromagnetische golven van de zon. En uh, ja. dat zijn trillingen. En, uh... en structuur van het materiaal waarop het valt... is toch heel belangrijk? Dat is heel belangrijk, tuurlijk. Ja. En ook nee, uh, het tuurlijk. pigment, dat, ja, dat klopt. dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar uh, als, als je het niet kan zien, maar ja, bestaat het dan? Uh, ja, dat is een hele goede... Ik... Um... Thijs Goldsmith, uh, de evolutiebioloog, die houdt bij hoog en laag vol dat het dus niet bestaat. Dus dat je het er eigenlijk ook niet echt over kan hebben. Behalve over mensen die het gebruiken en die er iets interessants over kunnen vertellen. En ik ben het er eigenlijk wel, ja, zoals ik het wel vaker met hem eens ben, maar daar ben ik het wel over eens. Oh, ik ben, ik ben het er wel eens? Ja, ik vind het wel een hele mooie stelling. Ik bedoel, uh, ja. Um, Maar ja, er zijn heel veel dingen die misschien niet bestaan waar toch heel veel dingen over verteld worden. Dus uh, ik, ik laat me niet tegenhouden natuurlijk. Het licht gaat weer aan. Ja, fijn. Zo. Mag het? Ja, dankjewel, Remy. Goed. Het geluid, nou mag het blauwborstje borstje. Nou mag het blauwborstje <laughs> Ja, dat is het, het blauw borstje. Weet je dat het logo van Radio 1 is ook blauw, hè? Het is ook blauw. Ja, Veel logos zijn blauw. Ja, ja, heel veel blauw. Ja, dus ja. Dat, dat, dat, dat uh, wat straalt het uit? Soort... Nou, uh, uh, reinheid en, uh, en ook macht en een soort van eerlijkheid. Ja. Eerlijkheid? Ja, eerlijkheid. Ja. Ja, eerlijkheid. Ja. Ja, ja. KLM en zo. Dat soort, uh, ja. ik, ik zeg wel blauw borstje, maar uh, het verkleinwoord blauw borstje mag je echt niet meer zeggen tegenwoordig. Je moet blauw borst zeggen. rode borst moet je ook zeggen. Van wie? Ja, dat, dat, ik heb begrepen een gegeven moment dat, nou, dat niet meer willen. Toch? Ja, ik vind het ook een beetje onzin. blauwborstje blauwborst, ken ik trouwens helemaal niet. Is dat, nee, is, nee, ik ken uh, het ook niet, maar het oh. is een heel mooi... Ik zal eventjes ik citeren uit een betrouwbare bron. Het lied van de blauwborst is sterk, gevarieerd en lang. Ja. Het bevat muzikale noten en zinnen, gefluit, trillers en vele imitaties van andere vogels. Kijk. Andere vogels met blauw zijn de pimpelmees... De boomklever, je hebt de blauwe gaai, die is echt schitterend. Pino natuurlijk. En in het westen van de Verenigde Staten heb je een compleet felblauwe vogel. De mountain bluebird. Dus een lijsterachtige. Heb je, heb je er nog iets aan toe te voeren? blauwe nou, de, ara. Uh, sommige papegaaien zijn, uh, oh, ja. zijn, zijn blauw. Ja. ja, een die, hele mooie uh, kleur. Ja, heel vogels. mooi. Ja, die zijn echt prachtige vogels. Ja. Ja. En uh, er zijn sommige paradijsvogels. Die zijn ook, uh, ook, ook, ook blauw. ja, ja. ja. En waarschijnlijk ook allemaal, bijna allemaal, uh, hartstikke, hartstikke uh, uh, in gevaar door al die mooie blauwe veren. Ja, ja, wellicht. Ik denk als je bij een verkeerde indianestam terechtkomt... dan heb je pech. Nou ja, als je dat ja. in de cultuur zegt, dat is ja. die ja. vogels. Nee, je hebt ook vogels is die, die dan denk weer... Dat je, het wisten juist heel veel mensen ja. die vogels nou ja. die hebben. Sommige vogels verzamelen ook veren. Hè. Dus het zou kunnen zijn dat sommige bedreigde vogels jij, andere vogels bedreigen. We hadden het dus net over dat negatieve. We hebben het over het begin van de uitzending al en later... over die lucht gehad. Die ja. blauwheid van die lucht. Ja. Ja. En ik denk eigenlijk... dat... Um, dat, dat als ik aan, naar de lucht kijk, het blauw, dan word ik hartstikke angstig. Net zoals een hele diepe, diepe blauwe zee zie een, ja. een, een, een soort angst voor de eindroosheid. Een soort luchtvrees. Een soort hoogtevrees. Ja, eigenlijk, met dan een alles... soort luchtvrees. Ja. Ik weet niet of dat, of dat, of ik dat die, herkent. Baum, die Baumgartner is vragen, weet je wel? Die, dan, die, hm? is, die is er doorheen gegaan. Die is door al het blauw ja, ja, ja, gegaan. Ja, die, die, die, die, die, die Oostenrijker, die van boven naar 36 kilometer. Die in het, zat ja, in het zwart. Dat ja. lijkt me afschuwelijk dus. Ja, ja, ja. Nee, het, is, het is afschrikwekkend, het is waar, maar het is ook verschrikkelijk mooi, denk ik. En het, ja. uh, het heeft ontzettend veel kunstenaars geïnspireerd en dat blijft het doen. En de weerkaatsing van de lucht in de zee ook. Ja. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat, uh, dat de zee en de lucht zijn een van de elementen die uh, ja, qua inspiratie top 10 wel op zijn minst op 1 of 2 staan, denk ik. Als we even een beetje vluchtig heel even de geschiedenis ingaan... De smurven, dat je nog Smurven, zeg ik dat? Nee, nee, sorry. nee maar niet Ik heb hele tijd gewoon het idee van die smurven had ik de hele tijd. Nou nee, ik zat maar even... Ik heb geprobeerd om thuis een opname te maken met mijn zoon van drie met de smurven, het verhaal. Maar hij zei steeds, maar nee, tel jij het maar. oh ja, hoe het zit. Als het niet gelukt, dan had het hem zeker gehoord hier. met het verhaal van de smurven. Maar... Uh, eh, wat, als we even teruggaan. Kijk, Rembrandt gebruikte blauwe. De, ja, de, de, ja. En dat waren hele dure blauwe. natuurlijk. dat ja, was laarslieden. Dat was Dat, lauwe dat, lauwe dat, lauwe dat lauwe was, lauwe. kwam van heel ver. En op een gegeven moment kwam het. Op een gegeven moment was er op van Manens, Op een gegeven moment kon het uh, gemaakt worden uit uh, ja. chemische wijze. Ja. En begin 19e eeuw toen was het opeens uh, heel gespot goedkoop geworden. Ja. En um, wat leer jij eigenlijk zeg maar, over, die, die, over, over blauw aan, aan, aan de studenten op die op die. Op die nou, kunstig, het, het, um, het is meer um, ja, blauw is natuurlijk een van de primaire kleuren. Ja. En uh, het is een van de kleuren waarmee alle kleuren gemengd uh, kunnen worden. Dus daarin heeft het wel een, een soort van belang uh, natuurlijk. Uh, maar het is heel moeilijk om uh, ja, generaliserend iets over kleuren te zeggen. Kleur staat altijd in context tot iets anders. Bijvoorbeeld door een cultuur of tot een, uh, door uh, het gebruik van een kunstenaar van de kleur blauw bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, daarom is het heel moeilijk om, um, om daar een, een vaste etiket op te plakken. Um, blauw uh, is in bijvoorbeeld de Chinese opera... Is, uh, de, de, de mensen die een blauw gezicht hebben, zijn de boeven. Of uh, blauw is in Italië uh, het kleur van het uh, nationale tenue. Maar dat geldt voor alle kleuren natuurlijk. Ja, dat geldt voor alle de... kleuren ja, en daarom ja. vind ik... Vind ik het zelf ongelooflijk lastig ja. om daar een soort generaliserend iets over te zeggen. Ik vind het heel interessant dat bijvoorbeeld blauw niet zo vaak voorkomt in de natuur. En dat iedereen toch een blauwe spijkerbroek heeft. En dat het voortkomt uit indigo. En dat komt van planten in plaats van lapis lazuli dat een gesteente is. En ik bedoel, er zijn een hele hoop interessante dingen over te vertellen. Maar ik denk dat het veel meer aan dat soort... Uh, Feitelijkheden gekoppeld moet worden dan, dan het, ja, de symbolische waarde van, van blauw. Ik vind dat ontzettend ingewikkeld. Want je merkt bij blauw, het is dus inderdaad uh, soms heel naar. En het is vaak juist het tegenovergestelde van naar. Dus wat, wat kan je er dan nog uh, van, uh, van iets typerend over zeggen? Hè? Dat is, uh, ja, maar wat, wat, wat, wat, wat leer je qua basis, zeg maar, aan, aan, aan Nee, maar aan ik leer ze ik, ik in, in, de in basis. Uh, kunstenaars en vormgevers kennen die ontzettend inspireren met kleurwerken. Ja, ja, maar je moet dus niet zo dat je, dat je zeg, met de kleuren leert van... Uh, van, van uh, van, van, Goethe. van Goethe. Ja, die komt langs. Ja, Ik, heb, uh, ik geef ja, altijd één ja. soort van uh, lescollege... waarin ik de hele geschiedenis van, van de kleurtheorie vertel. En die is ontzettend interessant. Kunnen we iets vertellen? Want Newton, die, die, die brak het licht. Hè? En die zei van, kijk, dat is de, ja. dat is, dat ja. is, dat is de regenboog. Eigenlijk sinds maar, dat is de Aristoteles. Regenboog, dat is het hij... spectrum. Ja. En... en um... Maar Goethe die deed er iets anders mee. Kun je het verschil uitleggen? Of ja, wat Goethe deed, ja want Noem, Aristoteles die deed. Die heeft dus uh, zo'n 2000 jaar uh, de, de kleur beheerst. Ja. Middeleeuwen, had ik idee, uh, Giotto. Ja. En, ja. En, en vervolgens kwam Newton, ja. die pakte het wetenschappelijk aan. Ja. Maar in de, zin, in, in de ogen van Goethe was het ook heel klinisch en koud. Um, bij, bij Newton had het gewoon met uh, ja, de breking van het licht te maken. En, en Goethe zei, dat, dat klopt niet. Het heeft een veel meer uh, symbolische waarde en het heeft veel meer... Uh, uh, ja, een, een, een, een temperatuurwaarde. Hè? Dus hij baseerde alles op geel en op blauw. Geel van de dageraad en, en, en blauw van de nacht. En op die manier typeerde hij alle kleuren die daar uh, tussenin zaten. En uh, kleur stond ook voor een persoonlijkheid. Uh, kleur was maar voor op het, het blauw plan. en blauw? Nou, um, um, blauw is een van de kernkleuren, hemelblauw. En, ja. en um, uh, zonnegeel is dus, uh, de, de, de kleur geel. Dat waren voor hem de, de, de twee kernkleuren. Maar ze, ze, kijk, dus dat hij daar gevoelens aan verbindt. Er ja. zijn er ook veel wetenschappers allergisch voor, hè? Ja. Ik bedoel, het is... Maar, dus bij de kleuren, het recht, de, de, de kleuren van, van Goethe is niet helemaal verdwenen? Nee, dat, dat speelt nog steeds een hele grote rol. Omdat het een heel inspirerend uh, uh, gereedschap is geweest... voor heel veel kunstenaars na hem. Door Goethe ontstond op een gegeven moment... na de romantiek ontstond het impressionisme. Ja. En uh, uh, Itte die heeft natuurlijk toch heel veel gehad... aan uh, die kleurcirkel van, uh, van, uh, van Goethe. En dat is een van de... Ja, hij was een dichter, hè? Ik bedoel, ja. een, een Duitse dichter. Dus een hele groentelige dichter. En hij probeerde alles wat hij romantisch zag toch ook te analyseren. Alleen niet op een wetenschappelijke manier, maar veel meer vanuit een romantische, die toen echt uh, heel erg belangrijk was. En, een romantische uh, gedachte. En daarom praten we er nog over. Omdat hij het wel heel goed deed. Heel, heel... Ja, het was natuurlijk een hele slimme man. Ja, en hij heeft een heleboel ja. hele mooie dingen ontdekt. En hij zei dan bijvoorbeeld: uh, Oranje is op zoek naar blauw. Dat klopt ook. Als je heel lang naar blauw kijkt en je kijkt naar een wit vlak, kijk je. Uh, uh, uh, zie oranje. Zij dus kijken uh, naar zo van wat ervaren we? Ja. En, hmm, en wat, ja. wat zien we? Ja. ja. ja, ja. En, en dat is, dat is echt. Ja, Doe het maar eens een tijdje. Kijk maar eens naar een blauw vlak. Maar zijn mensen in andere, dan andere culturen mee. die daar veel meer al sowieso mee hebben. He? Ja, dus, dus, ja, dus, ja. zoals de Zoals kleur en, rood. Is ja. bij alle, alle volkeren is dat. Ja. Maar ja, we hadden het over blauw. hè? Moeten ja, niet van kleuren Ja. Kijk, gaat gaat als je over blauw hebt, heb je ook over andere, ja, andere, ja, ja, andere ja, kleuren. Maar ja, kijk. Als we je aarde van buiten bekijkt, de heelal, Dat is een. Een blauwe bol, ja. een hele mooie blauwe bol. Dus dat is vanuit het perspectief van de, van, de, van de buitenaardse. Volgens het Transgalactisch Lifters Handboek staat onze planeet bij ruimtereizigers beter bekend als de Blauwe Planeet. Onder het kopje eigenaardigheden vermeldt deze interplanetaire reisgids dat, hoewel de Aarde tot de drukst bezochte hemellichamen aan deze kant van het universum behoort, de primitieve bewoners nog steeds niks in de gaten hebben van al dat, uh, al dat leven. En, ehm. Um, geloof ik, ik geloof op, op, op, dat het ja, dolfijnen, hè? Dofijnen we ja, hebben het wel allemaal... door, een, een paar mensen na ook. Ja, joh, een paar okay, mensen okay. ook. Zo weet ingenieur Koen Vermeeren van de Technische Universiteit Delft uh, wel beter. Hij weet dat we elke dag worden bespied door ruimteschepen, ontworpen en bestuurd door buitenaardse entiteiten. En ook sommige van onze iets gedaan medewerkers slapen daar onrustig van, bijvoorbeeld Gerrit Kalsbeek. Hey dad, when you're out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. A light in the sky. A UFO. Are they real? Af en toe heb ik een enge droom. Dan is het nacht en donker. Totdat er honderden, nee, duizenden ruimteschepen in de lucht verschijnen die allemaal fantastische manoeuvres uithalen. En in de verte hoor je dan het gerommel van explosies. En de boodschap is duidelijk. Resistance is futile. Your life, as it has been, is over. Dan schrik ik onrustig wakker en denk: hoe zit dat nou? Wordt onze mooie blauwe planeet, blauwe planeet. werkelijk bedreigd... door superieure buitenaardse levensvormen? Juist, jullie zitten nu op de TU Delft. En om precies te zijn in de bibliotheek van de TU Delft. En mijn naam is Koen Vermeeren. Ik ben luchtvaart- en ruimtevaartingenieur. Ja, ik heb wel ufo's gezien. Eigenlijk vrij recent nog. En de afgelopen jaren wel een aantal... Um, waarvan ik als getraind waarnemer, dat mag je mij wel noemen... ik ben lucht- en, en zeg van God, dit kan niet... want het maakt manoeuvres die wij niet kunnen... Dus vertel mij dan maar wat het is. Het feit is wel dat na die tijd er meer ufo's zijn waargenomen. Ja, we weten dat ze met, met aan, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn ufo's. Eh, sowieso is het een serieus onderwerp om te bediscussiëren. En we weten ook bijna zeker dat het buitenaardse technologie betreft. En dat in die ufo's ook buitenaardse beschavingen vertegenwoordigd zijn. Dus de beschaving is al meervoud. Ja, Het universum is zo groot. Er zijn zoveel sterren met bewoonbare planeten. Waarom niet? Heb je enig idee hoeveel verschillende... Nee, dat weet ik zelf helemaal niet goed. Ik kan wel een getuige citeren die uh, tien jaar geleden al zei... dat de Amerikaanse overheid al 57 verschillende soorten... buitenaardse uh, wezens in, in kaart heeft gebracht. De Britten zijn in de ban van ufo's. Opgeschrikt door ufo's die zouden zijn gezien boven het havengebied van Amsterdam. Geloof jij erin, Henk? Ik uh, geloof niet in ufo's. He? Ik zeg altijd als Venus boven de horizon komt, dan krijgen we in Nederland een ufo-golf. Ufo's bestaan uh, sinds de 50e jaren als zodanig. We zijn er duizenden van waargenomen. Door alle mogelijke mensen. In eigenlijk geen enkel geval is er ook maar... ...enigszins overtuigend bewijs. Het was één licht? Ja. En die ja. wisselde naar vier kleuren licht? Oh, juist. En welke vier kleuren waren dat? Dat is uh, rood, ja. groen ja. en geel. Nou, dat is natuurlijk allemaal prima. En dat kan ook heel goed dat mensen daar uh, op een foute manier naar kijken... ...en dan zeggen dat het een ufo is. Maar luister, als dat duizenden mensen doen die dat soort verhalen fout zien... He, dus dat, datgene wat ze waarnemen, als ze dat fout waarnemen... dat zijn wel piloten die ons transporteren. Dat zijn militairen die rondvliegen met wapensystemen... die zo allesvernietigend zijn. Als die niet goed kunnen waarnemen, hebben wij wel een probleem. En deze mensen vertellen dat ufo's werkelijk zijn, dat die bestaan... en dat een deel van die ufo's hoogstwaarschijnlijk buitenaards is. En nou jij weer. U bent wachtmeester bij de Rijkspolitie. Ja, wat was het? We dachten, we zijn eigenlijk gelijk een ufo... Ik maar kon het niet dat... wat anders zijn? Nee, dat is uitgesloten. Waarom? Ja, we waren alle twee goed wakker. Dat hebben we nog aan elkaar gevraagd. Van, ja, zijn we wakker? Ja, we zijn goed wakker. Maar je gelooft het niet. We're friends. Ja. Als zij technologischer zijn als ons, dan gaan ze toch ons uitbuiten. Zo zijn we ook. Dus waarom zouden zij niet zo zijn? Nou, je, je, je kunt een aantal hele goede vragen stellen. van, van oké, okay, Stel je voor dat we aannemen dat ze hier kunnen komen. Dat ze die techniek hebben, dat ze verder zijn dan wij. Wat komen ze dan doen? Komen ze ons aanvallen? Nou, Dat hebben we nog niet gemerkt. En voor sommige is, mensen is dat aanleiding om te zeggen, zie je nou wel dat ze er niet bestaan? Want die denken in menselijke termen van, nou ja, als een ander iets heeft wat jij niet hebt, ga je dat aanvallen. Nou, verkenners, het zijn verkenners misschien. Misschien zijn het verkenners, dat zou ook nog kunnen. Er zijn getuigen, en daar moet je het mee doen, je moet het echt met de getuigen doen. Er zijn getuigen die hebben gezegd, ze hebben al lang contact geprobeerd te maken. Ik geloof helemaal niet in ufo's. Wij zijn heel nuchtere mensen. En ineens, hij kwam Ach. achter ons langs, zo kon je hem door de vooruit zien... En dat was een groot rond ding met gewoon echt vierkante vensters. de kozijnen die je vroeger eigenlijk ziet. En hoe snel wij ook... Hij bleef voor ons zitten. Het was zo beangstigend en eng. En eigenlijk hebben we er sinds dit is nu twee jaar geleden met niemand over gesproken. Buitenaard, hebben ook al heel vroegtijdig gezegd, ook in de Tweede Wereldoorlog... ook nadat de atoomwapens waren ontploft... van jongens, het pad waar jullie op aan het gaan zijn met jullie technologische ontwikkeling... Eh, jullie techniek wordt niet gebackupt door een heel goed ethisch besef. Want we begonnen met dat we niet kunnen ontkennen dat ze bestaan. Dus zo hebben mensen gezien. Ja. Maar nu weet je al wat ze zeggen en denken. Nou ja, jij vraagt mij om, om, om na te denken en antwoorden te geven op vragen ja, maar zegt, die... Dus er zijn veel mensen die contact met ze hebben? Nou, zeker niet veel mensen. Maar er zijn wel getuigen die dat stellig beweren... dat die contacten er zijn geweest zijn. Onder andere met de Amerikaanse president in de tweede, na de Tweede Wereldoorlog. Waarom waar landen is, ze iets... niet op het Sint-Pietersplein of zo? Wat denk je dat er zou gebeuren als ze dat wel doen? Nou, er zijn alle onderlinge oorlogen afgelopen. Ik denk dat mensen hier in de paniek raken. Ja, maar luister, de manier waarop... Kijk, ik denk dat ze dat contact wel aan het leggen zijn... maar de manier waarop vereist heel veel voorbereiding. Bovendien, en misschien is het dit programma een beetje te kort... om daar heel diep op in te gaan... maar zij zijn spiritueel gewoon veel verder dan wij. Ze hebben ook gezegd van... jongens, we gaan jullie ook wel een klein beetje... niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen ons beschermen. Dat is heel goed onderzocht. Er zijn heel veel getuigen over deze feiten. En ik vind dat een heel geruststellende gedachte, eerlijk gezegd. Ik word daar blij van. Ik denk, goh... Gelukkig dat zij in ieder geval nog zo verstandig zijn om ons een klein beetje te confronteren met onze eigen tekorten. Nee, volgens mij ben je er zelf ook spiritueler van geworden. Je wordt hier, um, dat is heel gek, maar je wordt hier zo uit je normale comfort gehaald, zo uit je normale denken, dat je bij heel veel dingen vragen gaat stellen. Dat je denkt van vergek, maar ja, maar waarom doen wij dit eigenlijk? Ik denk dat we het gaan meemaken. Hoe ben jij? 21. Nou, jij maakt het zeker mee. <laughs> ik ben zelf 50. Um, ja, wij gaan het meemaken. Wij gaan het meemaken, ja. ja. Inmiddels ook nog steeds in de lucht. Studio Itzerda, waar u nu naar luistert. En Ik vind het, wel, ik vind het eigenlijk toch wel heel geloofwaardig overkomen... Maar sorry, als ik dan hoor over 57, 57 exact verschillende soorten buitenaards. Dat, dat, dat, dat moment, dan haak ik af. Ik zelf hoor, maar ben jij. Uh... Nou nee, het, het, het buitenaards implantaat in mijn nek zegt dat dit onzin was. Ja? Ja. Nee, maar dat, nou ja, dat, dat weten we natuurlijk niet. Nee, ja, dit zal, nee, ik geloof er Ik vond het heel geloofwaardig, wil... verder overkomen. Ik ja. denk dat is 57, Daarbij dat, dat, dat, dat ja, mij... En Eskimo's hebben 41 woorden voor, voor sneeuw, toch? Maar dat klopt ook niet. Dat, dat, dat klopt nee, zeker dat klopt niet. niet. Nee, nee. We hebben het nu over blauw. had blauw is neerend streng, hè? Strenge kleur, vaak in blauw. <coughs> let op, let op, let op. De donkerste kleur blauw, de strengste kleur, is misschien wel politieblauw. En de grootste verzameling politiebrouw kun je vinden... bij de internationale politiepettencollectie in Slochteren... gevestigd in het politiebureau al daar. Ongeveer 1550 petten liggen er op de plank. En een tijdje geleden kreeg ik een rondleiding van Hilbrand Buurmaar. <tieding> Politiepettenmuseum in je buurmaar. Dat ben ik. Inspecteur Buurmaar. Inspecteur buurma. Hartelijk welkom in het Politiepettenmuseum in Slochten. Ik heb in 1974 mijn eigen pet verruild met een Duitse collega. En dat is het begin van een uit de hand gelopen hobby. Voor het publiek. Ja, het werk gaat gewoon door. hè? He. Het werk gaat gewoon door. Dit is een Nederlandse Kamer. Je vindt hier helmen van rond de 1900. En de jongste pet is van 2001. Oh, de Rijkspolitie, de gemeentepolitie, de Marais Jose, de Luchthavenpolitie, de spoorwegpolitie. Overal hebben we een pet vandaan. Er ligt niet alleen Nederlandse pet, hier heeft boven ook allemaal een pit, pet. Ja, Dit is de rest van de wereld. Ja. Alle mensen, wat een hoop kleuren en vormen bij elkaar. Ja, je hebt hier een, een enorme verscheidenheid. Je hebt hier de hoed van de Highway Patrol in de USA. alpino pets van de politie in uh, Palestina. Een gala pets van de Cardia Civil in Spanje. Zeg, verdwijnt er wel eens een petje hier? Nee, er is nog niks verdwenen. Er wordt nooit, wordt nooit gejat hier. Niet maar niet? Door... Ja, we zitten ook in het politiebureau natuurlijk. We zitten ook, in het politiebureau. <laughs> we, we, het zou helemaal onvoorstelbaar zijn dat die politiepetten worden gestolen. Maar zijn er ook petten die u eigenlijk niet wil hebben... omdat ze staan voor zo'n zo verschrikkelijk re repressief beleid... dat je denkt, van nou die pet wil eigenlijk niet hebben staan hier... Dat is te veel eer voor zo'n pit. Nee, op dit moment niet. Als er landen zijn waar het regime zo, de, zo erg tegen de burgers is dat er veel slachtoffers vallen, dan heb je wel mijn bedenkingen. Maar komt die pet in de verzameling, dan uh, gaat die ertussen. Ik, ik weet dat, u kunt ze wel in uw collectie hebben, maar u heeft ook hier vast ook wel een soort dat in de hele redelijke Deze kastkamertje voor de, voor de nee. echt repressieve collectie. De collectie in één, apokredie. Nou, voorlopig tekst. komen ze in de verzameling. Dan, dan, dan breken nog negentien landen in de een. collectie. Nee. Somalië, Afghanistan, Afrikaans. Liberia, Palau, Centraal Afrikaanse Republiek, Guinea, uh, Brunei. Ik schrijf brieven en ik e-mail, maar eromheen uh, geen per uit Brunei. Helemaal niks? Komt helemaal geen bericht zelfs? Eén berichtje is er gekomen dat iemand zou zijn best doen. Daar heb ik nog meer wat van gehoord. Maar ik probeer het gewoon weer aanhouden, wint. Maar er zijn, er zijn geen landen die geweigerd hebben... omdat ze, omdat ze zeggen van nou, dit, dit is een symbool van de macht van de staat... en dat mag niet de grens over? Dat, dat is juist. Er zijn landen bij waarvan je krijgt je wel een pet... maar het embleem ontbreekt. Sint-Kit, Nives en Santa Lucia. Ja, maar dat, de, zonder embleem is die pet. Niks, dat is niks, dat is... Daar ja, heb je gelijk in. Dat embleem hoort erbij. Dat hoort er zeker bij. En ik zal ook in de toekomst nog constant proberen... dat embleem erbij te krijgen. Ja, dus, en hoe, hoe gaat u dat? Gaat u dat via, via illegale wegen proberen te verkrijgen? Nee. Want dat kan alleen maar illegaal dus. <laughs> ja, natuurlijk. Het kan alleen maar illegaal. Als u allemaal illegaal... Er werd even gesproken daar. Er werd even gesproken. <laughs> en als er toch een politieman is die het uh, leuk vindt om mij een embleem te sturen... dan zal hij dankbaar naar vader in de slacht. Ja, inmiddels zijn uh, Noord-Korea, Liberia en Congo... de enige landen waar nog geen pit uh, uh, in de collectie zit... <laughs> Dus het is inmiddels we zijn weer een paar jaartjes verder en een heleboel pitten verder. Um, uh, elke eerste zaterdag van de maand open tussen 12 en 4 uur s middags. Dit museum. Goed, we zijn aan het einde gekomen uh, van Studio daar. Hebben we nog iets van de Blue Diamond? De of Blue het, Diamonds? Of iets? We uh, daar nu mee. Zo, zo het <laughs> dan kan je blauw van de, die die Hebben we niet zo snel? Die hebben we niet zo snel? Blauw van de scene, nee? hey, het al? Dat ja. positief, is positief. Dat was dat een irritant. Dat is ja, dan blauw weer. Blauw op een. Weet ik eigenlijk niet meer of dat is zo positief. is. Oh, ja, oh, ja. oké. Okay. Van Kolen, <coughs> dank voor de aanwezigheid. Ja, graag dat je verteld hebt over blauw. Straks bureau buitenland. Wist u dat in de hele Bijbel het woord blauw niet voorkomt? Nee. Slechts in één apocriefe tekst... Dan kijk nog naar mijn Slechts in één... Nee. Slechts in één apocriefe tekst... ...vinden wij deze heldere kleur terug. En wel in 3 Esra 9 vers 11. En wij kunnen niet staan onder de blauwe hemel. Want wij hebben hierin veel gezondheid. Daarom volgende week geen Studio Itzoda. voor straf... Kinderen komen nauwelijks meer buiten. Vroeger hadden ze alleen een computer en een televisie. En tegenwoordig is dat dus ook een smartphone en een tablet. Maar... Baba, buiten spelen. buitenspelen. Buitenspelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. ADHD, depressie en ook overgewicht. Volgende week in Karo, Goedemorgen in Nederland. Beter buiten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.